Achtste en laatste deel, happy landing. Luchtvaart, London Melbourne race. middag zijn Scott en Black met hun Havilland Comet geland in Melbourne. Ze zijn daarmee de winnaars geworden van de London Melbourne race. Bij aankomst verklaarde Scott die er zeer vermoeid uitzag dat dit laatste traject het zwaarste is geweest van de hele race. Het grootste deel van het traject hebben zij moeten afleggen op één motor. De in Portarin provisorisch herstelde motor is kort na de start weer uitgevallen. Aangezien daardoor de snelheid van Scott is gedaald beneden de kruissnelheid van de Uiver, verwacht men dat de Uiver op het laatste traject een belangrijk deel van de achterstand zal inlopen. Buitenlands nieuws. Berlijn. De Rijksminister van Propaganda, Dr. Jozef Goebbels, heeft op een persconferentie... ...die berichten over de landen Melbourne Race. Ze hebben het wereldnieuws gereduceerd tot kleine letters op de binnenpagina. Vergaderingen onder het motto, fascisme is moord, worden uitgesteld. De protestvergaderaars zitten thuis voor een radiotoestel of staan voor het bureau van een krant en dringen op als er een nieuw bullet verschijnt. De uiter is om 18.45 uur plaatselijke tijd in Charville Geland. Meneer Plesman, oh, de snelheidsrace is voor de KLM verloren. Wat is uw commentaar? Scott en Black waren sneller. Ik heb hen een kans laten aanbieden. Overigens heb ik alle vertrouwen dat we een goede tweede zullen zijn in de snelheidsrace. Oh, ja, dat ja, natuurlijk. Mooi, natuurlijk. In de handicaprace hebben we de eerste plaats zo goed als in handen. Ja. De Boeing van Turner ligt zo ver achter. Hoe ver? Nou, ik schat een uur of tien. De machine vormt geen ernstige bedreiging voor de eerste plaats in de handicaprace. Nee, uh, directeur? Mevrouw Parmentier, u blijft met de andere dames natuurlijk hier wachten tot er bericht is dat de Uiver in Melbourne staat. Oh, dat willen we juist vragen. U bent de gast van de KLM. Dat is prettig, want ik ben thuis geen koppel. Nee, ik werd vanaf vijf uur opgebeld. Een bekende? Oh nee, meisje. de wil ze in de vijf oh, ja, ja. ja. Er is een nieuw telegram van Ruther binnengekomen. Hoe De Uiver is om 19.55 uur van Charlesville gestart voor de laatste etappe naar Melbourne. Heb je het weer verrecht? Het is niet schitterend. We vliegen een paar fixe bij. Nou, de helft van de route, is een slecht weer. Ik hoor al zoiets in de kantelefoont. En in Melbourne? Veel bewolking, maar nog hoog. De ruimte op de grond zit. Hebt u nog verbinding gehad met de uiter? Nee. U weet dus niet of ze nog een tussenlanding zullen maken? De afstand is 1300 kilometer. Dat haalt hem deze twee makkelijk in één ruk. Oh, ja. Reuter meldt uit Melbourne dat het weerbericht voor de gehele oostkust van Australië melding maakt van onweer, storm en regen. Nou, daar hoeven we ons niet ongerust om te maken. Nee. Koen is een voorzichtig piloot. En Jan heeft al zo vaak door de moes omgevlogen. Een berekende roekeloosheid. Niet waar, dames? Oh, dit weer zal wel wat oponthoud geven, denk ik. Vermoedelijk wel. Als goede Hollandse huisvader de breiwerk mee moeten nemen u hebt toch ook de beschikking over die kamer hierna ja en voor die dames erheen reden in op Kom uit moeilijkheden om je kunt het nooit weten als er iets gebeurt kunnen we hier geen hysterische vrouwen gebruiken ja, natuurlijk niet ik uh, hoor van de heer plasman dat het wachten nogal lang kan duren Ach, ja dat dat het ook om daarom heb ik een voorstel maar u het zich gemakkelijk in de kamer hierna. Dan zullen oh. wij daar voor koffie en voor nieuws oh, dank u wel. Ja. Je kunt zeker niet veel doen voor Brugge. Luister toch eens zelf maar. Zet dat er ding. binnen. We gaan naar 3000 meter. Omhoog. Over de bui Probeer. Proberen. Het noodweer boven de oostkust van Australië houdt nog steeds aan. Radiografische verbindingen zijn onmogelijk. Goed dat de vrouwen dit niet horen. Acht uur de toestand gevaarlijk? Mm, dat is moeilijk te beoordelen, maar een pleziertochtje is het niet. zijn er daar vliegvelden in de buurt waarheen de arvel kan uitwijken als het nodig is. Cotamundra. En dan natuurlijk het vrije veld. Een noodlanding. Een landing uit voorzorg, zou ik zeggen. Prins. Captain. Is die watertank leeg? Ik wou me even scheren. Ja, er was geen tijd die te vullen. Maar neemt u soda water. Dat is lekker zacht voor de baard. Als u straks weer op de bak komt... Schijnwerpers de propellers controleren. Ijsafzetting? Het geluid van de motoren bevalt me niet. Ik zal het doen. Het grootste gevaar bij dit weer is ijsafzetting. Het toestel wordt te zwaar. Het profiel van de propellers en van de vleugels veranderd. De besturing wordt eerst zwaar en dan vrijwel onmogelijk. Het ligt zwaar de schijnwerpers aan. Net voor Prinsdag, ijs of Naar beneden? Zit niks anders op? Steekt de neus van omlaag. En die bergen? Zien we straks wel. Eerst het ijs gelijk. Oké. Okay. Verbinding op bruggen. zo weg. Hoe lang zijn ze nu al onderweg? 4 uur ongeveer Dat Had we kunnen zijn. Nou, raak ik weer eens brengen. De machine wordt beter bestuurbaar. Wat is er ergens? Dat weet niemand. Om 23 .40 uur 40 vloog bovenover in Australië een niet geïdentificeerd toestel. Vermoedelijk de Uyder. We komen niet over die berg heen, als er nog een We gaan nog maar verlozen. Je geeft het op, als de passagier naar boven. Om 010 is weer een machine boven Albury gehoord. De Uiver is de enige machine die op het ogenblik in de omgeving van Aubrey in de lucht is. Het uitblijven van enig nieuws, omtrent de Uiver heeft enige onrust doen reizen. Nu al een artikel? Een stemmingsbeeld van het wachten hier. Hmm. Heeft enige onrust doen reizen. Bij mij niet. Ze zijn nu zes uur onderweg. Gerekend werd het maximaal vijf uur. Het is een goed toestel met een bekwame bemanning. Ze halen het wel. U hebt de dames... Ah, u moet voorzorg niet met bezorgdheid verwarren, jongeman. man. Oh. Kevin, ik hoor oh, melden! Hoe Probeer een peiling te krijgen. Ga je nog lager. Ik wil grondzicht hebben. Waarom ah, ben ik meer van we gaan naar 900 meter. Hoeveel benzine, Prins? Dat wordt twee uur. Dat ook het welk in het blik. 900 meter, Captain. Ik ga nog iets laten. Dicht! Die vrouw schimmen, de vijfde van de agentie van Harkins zijn naar SOS en toe. 30 plaatselijke tijd werden door verschillende stations SOS-zijden ontvangen afkomstig van de Uiver. dat nee, nog. geen commentaar. Nee, geen commentaar. Sein van Melbourne, Ketten. Lees voor. We verlichten het veld van de Coetamundra. Ver weg halen we niet meer. We moeten naar Melbourne. Of hier aan de grond, dan beter weer afwachten. Maar... Daar ligt de stad. Zie je haar vliegveld? Geschiktig heen? Aan een rivier? bij de bergen. Het zou een kunnen zijn. Vliegveld? Nee, wel een renbaan. Verlicht? Nee. Het is riskant. Ja, wat dan? Is er een pas hoger dan 900 meter? Volgens de kaart niet. Dan tussen de bergen door. aan zo'n riskant. Minder dan onverlicht veld dat je niet kent. Ja, dan kijk jij aan jouw kant. Ik kijk ook aan deze kant. Ja. Als we de vleugeltoppen maar vrijhouden van de heuvels. Voor de derde maal is de uiver nu boven Albuoy gesignaleerd, nu zeer laat vliegend. Het toestel op een in de richting van de bergen. Het slechte weer houdt aan. Ik ben aan mijn kant op Ik hoop dat er wel breed van op de draaien. Nou, iedereen is er mee vast. We kunnen op zijn kant zetten. Dat zal wel moeten. Is er nu nog geen bericht? Nee, mevrouw. Zal dat er al moeten zijn? Allang. Er zal toch niets gebeurd zijn? Allang. Wel, nee. Het is best mogelijk dat ze al lang in Melbourne staan, maar dat door het slechte weer de verbindingen zijn verbroken. Ach, dat geloof ze zelfs niet. Nou, Melbourne is een telefoon, Stad. We hebben het gered. Die lichten van de stad gaan aan en uit. Het lijkt wel morsen. Van terug. B. U. R. Y. Sorry. A. L. W. Overy. Er zit iemand met de hoofdschakelaar van de stadsverlichting te zijn. Het is toch Overy. We gaan lagen. Ze hebben ons gehoord met zo'n contact. Ze hebben daar een zender, maar die kan het niet ontvangen. Andere hoofdlinken. Ah, vandaar dat ze het zo proberen. Die rij ligt het. Auto's. Daar komen er nog meer aan. Dat is dat. Nee, vaak. De, ah. de renbaan verlichten met koplampen. Prins hier. Prins. Kom. Oh. Je hebt het? Goeie magnesiumpakkel. Het is ook landing. De rennbaan. Het is de renbaan. We komen ook over buurlijk. Nou, mag ik niet dichtbij zijn. Wat doen we? Nou, jij bent de kapitein. Ik zet hem neer. Prins? Wat is er snel uit? Ho, de klapper. Genoeg licht. Ik hoop dat je klaar voor doorstaan? Ik ga er één keer overheen en dan trek ik hem erin. Ah ja, oké. Okay. Eén, twee, drie. Dit moet Vannacht om 1 uur twintig plaatselijke tijd is de Uiver veilig geland op de garzaan van Albury. Albury? Ja, ik kan het niet helpen. Het verhaal eindigt in een anticlimax. Hoewel de spanning zich ontlaadde in een nationale feesteloos. Na een oponthoud van ruim acht uur op de renbaan van Albury, startte de weer. Ontdaan van passagiers, van post, van stoelen, van de pantry, de noodrantsoenen en de reserveonderdelen. Ontdaan zelfs van de helft van de bemanning. Alleen de beide piloten vlogen het onttakelde toestel naar Melbourne. Ze kwamen aan, als tweede in de snelheid race, als eerste in de handicap. Minister-president Dr. H. Collins sprak ze toe op je en sprak van heldendaden. Er is hier een geweldige spanning geweest. Van oud tot jong en van rijk tot arm heeft het hele volk eigenlijk vooral de laatste 24 uur in spanning afgewacht wat er gebeurde. Zo. En er is een trilling van geestdrift gegaan door het hele land in de ...dat de Uiver ook was aangekomen. Zonder die dramatische nacht van de Uiver zou de london Melbourne race Het is de uitdrukkelijke zijn. wens van de organisator dat deze race zou worden gevlogen met de meest moderne toestellen... ...om te bewijzen dat de luchtvaart in staat is alle afstanden tussen landen en volkeren te overbruggen. De race heeft geen andere sporen achtergelaten dan een paar boeken die vergeten zijn. En een stapel krantenknipsels die zijn vergeeld. Melbourne lag nog even ver van Amsterdam als altijd. Batavia dreef steeds verder weg. De Indiëroute ten spijt en was al bezig Jakarta te worden. Voor een paar uur, een paar dagen, kwam het gejuich om vier mannen die van Londen naar Melbourne vlogen alles over stemmen. Ook het doel. Het niet bereikte doel van deze vlucht. Ze zijn gewoon hun doel voorbijgevlogen. Gezagvoerder Koen Dirk Parmentier. Gespeeld door Peter Hoeksema. Tweede piloot Jan Mol. Koen Pronk. Boortwegter, kundige bouwe Prins Jan Werchter. Telegrafist Cornelis van Bruggen, Donald de Marcas Verder werkt mee Frans Koppers als Plesman. Els Buitendijk, Fenneke Fokkema-Andrea, Corrie van der Linden en Joke Hagelin. Als mevrouw Parmentier, mevrouw Mol, mevrouw Prins en mevrouw Geudeker. Fritz Stors, Martin Simonis en Jan Porkes als de nieuwslezer, de journalist en de schrijver. Dit was het achtste en laatste deel van een hoorspeldocumentaire over de vlucht van het KLM-toestel de Aver in 1934 in de London Melbourne Race geschreven door Will Barnard. Technische verzorging Herman van der Lely en André Dupois. Regie: Johan Wolde.